7 uur. Dit is Radio 1 met Bert van Sloten. Hele goedemorgen. straks in het NOS Radio 1-journaal. De actie van Grols om te waarschuwen voor alcohol. Is dat nou een goedkope stunt of oprechte bezorgdheid? En de run op elektrische wagens, niet voor het milieu, maar omdat het goedkoop is. Hoort u zo ook al meer over in het NOS-journaal met Dorant Meegens.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 De Gasunie heeft nog nooit zoveel gas getransporteerd als dit jaar. Tot nu toe stroomde er 113 miljard kubieke meter aardgas door de leidingen. Dat is 2 miljard kubieke meter meer dan het record uit 2010. De stijging komt vooral door de lange koude periode begin dit jaar... en doordat de Gasunie steeds meer gas levert aan omringende landen. Ook daar was veel vraag naar gas vanwege de kou. Nederland is een steeds belangrijker doorvoerland geworden, zegt de Gasunie.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 Dolfijnen maakten toen antistoffen aan, maar die generatie sterft nu langzaam uit. Verder is bij zeekoeien voor de kust van Florida... een veel hoger sterftecijfer gemeten dan in voorgaande jaren. De onderzoekers denken dat dat komt door een giftige alg in de Golf van Mexico. Het weer is onstuimig en nat. De regen houdt vrijwel de hele dag aan. Zuidenwind waait boven land met kracht 6 tot 7. En bij zee is die stormachtig, kracht 8. Overal zijn forse windstoten mogelijk. Met 8 tot 11 graden is het erg zacht. Morgen, eerste kerstdag, trekt de regen weg. Schijnt s middags de zon bij 7 graden. En in de nacht, na tweede kerstdag, trekken er buien over het land. In de trekken die buien weer weg. Maar na in de middag af en toe de zon schijnt. Over dat weer wil jij ook wel wat zeggen, Helene Geest. Ja, en dat is ook uh, het enige waar ik over, wat over kan zeggen. Want uh, files staan er niet, maar in het hele land moet het verkeer natuurlijk wel rekening houden met zware tot zeer zware windstoten. Nou, wil ik nog één ding zeggen. Dat is namelijk wat we zo ook nog gaan doen. We gaan nog aandacht besteden aan Syrië. Want er is een hulpvlucht onderweg naar Syrië met goederen. We vragen ons af of dat ook lukt. We spreken zo met de mensen van Help Syrië de winter door.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 Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Met kerst willen mensen wel eens wat bijzonders doen in de keuken... zoals bijvoorbeeld flamberen. Albert Heijn laat op de website zien hoe het moet. Verwarm de sterke drank zoals cognac of liqueur in een steelpan of voeg de drank toe aan een gerecht of saus zoals beschreven in het recept. Ja, maar wat moet je doen als in datzelfde recept staat dat je er een hele fles in moet doen? Dan plaatst de Grootgrutter een rectificatie in de krant. Dat zo, maar we beginnen met een eindejaarsrun op elektrische auto's. Niet zozeer omdat ze het milieu minder belasten, maar omdat de fiscale voordelen van elektrische wagens per 1 januari verdwijnen. Wie uiterlijk 31 december zo'n wagen koopt, die profiteert nog vijf jaar lang van de voordelen. Het verse cijfers van de autobrans blijkt dat er dit jaar al bijna 18.000 auto's met een stekker zijn verkocht. Harald Bresser van de autobransorganisatie RAI. Ja, die laatste maanden zijn inderdaad heftig. En die hebben alles te maken met het feit dat per 1 januari 2014 de bijtelling voor dit soort auto's verandert. Belangrijk verandert. En Nederlanders zijn dol op voordelen en gaan heel hard rennen als ze weten dat die voordelen eraan gaan. Absoluut. Een Nederlander koopt een auto met zijn portemonnee in zijn achterzak. Nou kunnen we allemaal wel denken, we zijn sinds een paar maanden ineens heel erg groen geworden. Maar dat is niet het verhaal hè? Het is puur fiscaal. Op 1 januari verandert de bijtelling voor elektrische auto's en elektrische auto's met een stekker.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 Lease. Ja, dan hebben ze allerlei enorme leuke, interessante, fiscale voordelen. Uh, van subsidies tot uh, premies, uh, Mia, Kia, vaamilregelingen, regelingen. En die, uh, die moet je optimaal gebruiken en dan uh, wordt zo'n auto ineens een stuk aantrekkelijker. Dat verklaart die run. Ja, want zo'n Mia, Kia en al die andere tovertermen, dat leidt ertoe dat een auto die op papier 50.000 euro kost, ineens, als je slim bent, 15.000 kost. Ja, klopt. Uh, het hangt een beetje van uh, je bedrijf af. Het hangt een beetje van uh, hoe goed je bedrijf het doet af. Maar uh, we kunnen wel constateren dat uh, die auto's aanmerkelijk goedkoper worden... als je optimaal gebruik maakt van die regelingen. Zijn we nou niet een beetje doorgeslagen in Nederland? In Nederland wordt de, de verkoop van, van auto's bepaald door fiscaliteit. En in die fiscaliteit zijn we wellicht wat uh, naar de verkeerde kant doorgeslagen. Ja, het is enorm verkoopbepalend en daarmee marktverstorend. En dat is uh, in andere landen niet zo. Het is nogal grillig, hè? De Mitsubishi is de hit van dit moment... Gaan we een jaar terug in de tijd, dan wilde iedereen een Volvo. Ja, klopt. De Volvo V60 Plug-in Hybrid heeft het ook niet slecht gedaan door dit jaar, laat dat duidelijk zijn. De Volvo uh, met stekker. De Volvo met stekker, inderdaad. Ja. Maar uh, de Mitsubishi was inderdaad uh, een explosie. De overeenkomst is, die Volvo was meteen al schaars. De Mitsubishi werd het ook. Want de vraag was groter dan het aanbod en bovendien viel de fabriek een tijdje uit. Ja, en dan was ook nog de afstand tussen uh, Japan en, en Nederland... is natuurlijk ook iets groter dan bij de afstand tussen Zweden en Nederland. Dat speelde ook nog een keer een rol. Maar uh, er zijn volgens mij twee boten volledig volgeladen... met Mitsubishi Outlanders in de haven van Rotterdam aangekomen. En alle Mitsubishi dealers op dit moment werken zich een slag in de rondte... om uh, die auto aan de band te krijgen. Want die gaan allemaal naar Nederland... En niet naar België, Duitsland of andere landen. Wij zijn het enige land waar het zo hard gaat. Ja, dat heeft alles met het fiscale voordeel te maken. Dan gaan er natuurlijk wel een paar naar andere landen. Maar het merendeel, en echt het merendeel, gaat naar ons land toe. En moet voor 31 december op kenteken zijn gezet. Ja, want anders is het grote voordeel weg. Harald Bresser was dat van de RAI-vereniging. De brancheorganisatie van auto-importeurs. Straks gaat Louis naar een dealer. Een Mitsubishi-dealer natuurlijk. Die de vraag bijna niet aan kan. Maar eerst... De bierbrouwer, bierbrouwer gaat op de etiketten, op de flesjes, sorry, op de flesjes gaat die waarschuwen voor het gebruik van alcohol. Op de etiketten komen symbolen die staan voor geen alcohol voor minderjarigen, geen alcohol tijdens zwangerschap en geen alcohol in het verkeer. De brouwer zelf spreekt van educatieve logo's.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 ja, de, de conclusie van, van wetenschappers die dit soort activiteiten hebben bestudeerd... die zeggen, dit, zijn toch, uh, dit moet je toch zien als een alternatieve vorm van marketing in feite. Marketing? Omdat, uh, Want ze maar ze waarschuwen het tegen alcoholmisbruik in feite. Ja, maar het zijn, uh, dat waarschuwen betekent... Uh, de informatie die ze geven is natuurlijk uh, al overbekend op zichzelf... Ja, maar het, is toch kleine... goed, het is toch nog even goed als ik mag... Uh, dat erop staat, uh, geen alcohol voor minderjarigen... geen alcohol tijdens de zwangerschap... en dus ook niet in het verkeer... dat je er nog een keer extra aan herinnerd wordt. Ja, nee, op zich klopt dat. Maar die pictogrammetjes, die zijn, uh, dat weten we ook uit uh, het onderzoek... die zijn vaak zo klein dat het eigenlijk nauwelijks scoort. En dat uh, aan de andere kant het, de consument zeg maar, het wel ziet... als een hele positieve actie van bijvoorbeeld zijn eigen of haar eigen merk. Dus dat betekent dat de, het merk beter gewoon co communiceert en daarmee ook uh, ja, positiever wordt beoordeeld. En dat is, dat is richting consument, richting de overheid... en richting allerlei overheden... Uh, willen ze daarmee graag ook deel van de oplossing worden... en niet deel van het probleem, zoals... Uh, in de grote lijnen toch eigenlijk hun activiteiten moet worden beschouwd. Ja, maar dan nou snap ik het even niet. Want aan de ene kant doen ze iets wat u ook eigenlijk wel uh, graag wil. Namelijk, ze waarschuwen ja. tegen alcoholmisbruik. Maar gewoon alcohol, dat mag je toch drinken. En daar mag je toch ook wel reclame voor maken. En daar mag je je merk toch ook wel bekender mee maken, of niet? Ja, het is een legaal product, dus dat mag allemaal. Maar we zitten met een product in onze samenleving die heel veel schade veroorzaakt. We hebben kleine miljoen mensen die te veel drinken. We hebben gigantische lichamelijke, zeg maar, medische problematiek rondom alcohol. En dat zijn eh, boodschappen, als je dat vertaalt in boodschappen, dan moet je die boodschappen aan eigenlijk alle consumenten richten. De, de, de, de alcoholindustrie, de bierindustrie is al nooit. ...op haar flesje zetten dat alcohol verslavend is. Ze zal nooit op het flesje zetten dat het kankerverwekkend is. Ze zetten de boodschappen op die op zich niet slecht zijn. Daar zijn wij het helemaal mee yeah. Laat dat zijn. Aan de andere kant, dat zijn overbekende boodschappen... ...voor hele specifieke doelgroepen voor specifieke problemen, nou ja, Maar, maar... Niet, voor de, niet voor de grote gemiddelde drinker. Ja. Maar als je de excessen aanpakt, dan ben je volgens mij al een heel eind. Ik bedoel, de ideale wereld is nog ver weg, ook de dag voor kerst. Uh, maar dan is dit toch een mooie eerste stap. En je kan niet zeggen tegen Groels, jij moet ook doen... Uh, Althans, wat, wat, wat, je bent ook verantwoordelijk voor datgene wat Heineken doet. Nee, het klopt. Het is, het, is een heel, het is een heel klein stapje. We uit, weten uit voorrichting, eh, onderzoek, dat zulke kleine icoontjes, die doen er eigenlijk nauwelijks toe. Het is echt vooral een gebaar naar de samenleving, het is een gebaar naar de overheid, het is een gebaar naar de consument. En dat werkt eigenlijk uit als een vorm van reclame, als een vorm van branding, als een vorm van merkreclame. En zo moet je het persoonlijk eigenlijk ook zien. Dat blijkt ook, ook nogal uit nogal wat onderzoek. Dat je ja. dit soort activiteiten. die zijn heel bescheiden in uh, de, dat geval. Ja, dat zei in, u net inderdaad ook al. Maar dus, dus eigenlijk wilt u niet dat andere brouwers dit voorbeeld volgen? Nou, ze zullen het waarschijnlijk wel gaan volgen. Daar heb ik natuurlijk geen helemaal geen invloed op. En je ziet wereldwijd dat dit soort activiteiten eigenlijk al heel veel voorkomen. Er zijn veel grotere campagne campagnes van uh, alcoholproducenten dan, uh, dan dit soort voorbeelden. Dus wij accepteren, we wij wij hebben natuurlijk echt niks te accepteren. Wij realiseren ons dat dit soort dingen voorkomen, maar je moet wel heel goed... Uitzoeken ook uit onderzoek moet je nagaan. Wat doet dit nou eigenlijk feitelijk aan de bijdrage van de oplossing van het probleem? Meneer Van Dalen, ik dank u wel voor uh, uw toelichting. Wim Van Dalen was dat directeur van Stap. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien het NOS Radio 1 Journaal. Help. Syrië de winter door. Onder dat motto vertrok vrijdag vanaf Rotterdam Airport een hulpvlucht naar Syrië. Hulpgoederen zijn een paar weken tijd ingezameld, met name door de Nederlandse moslimgemeenschap. En ze worden nu dus naar de burgers in Syrië gebracht, die zwaar te lijden hebben onder de burgeroorlog. Een van de initiatiefnemers is Mohammed Cheppi En hij is nu in Beirut, vannacht teruggekeerd uit Syrië. Goedemorgen. Goedemorgen, sorry. Welke indruk heeft u uh, daar gekregen in Syrië? Um, vooral dat het, um, het voor mij heel moeilijk, omdat ik het land uh, ken in die zin als een, een veilig, mooi en fijn land. En los even van de politieke context. Um, ja, en nu is het een land gebrukt onder, uh, onder oorlog, ellende, onder um, mensen die, uh, die uh, iets te eten hebben of amper kleren hebben. Um, en constant gevochten, et cetera. Want dat dat een, hele, een, een, een hele lastige. Ja, want dat merkt u ook, dat er constant nog gevochten werd. Want u was in Damascus, als ik het goed heb begrepen. Klopt. Merkte u Klopt. ook inderdaad dat er gevochten werd? Hoorde u die ontploffingen en dergelijke? Ja, constant. Uh, gisteren is er, uh, terwijl ik onderweg was, is er een, een uh, raket uh, neergekomen op uh, de, de, de oostelijke kant van de stad. Uh, dus de, de, wat heet Babtoen, maar er zijn een aantal mensen ook bij omgekomen, voorbijgangers. Uh, dat, dat is aan de orde van de dag. Um, ik weet er wel aan hoe gek het ook klinkt. Uh, we zijn vaak bij de een, een kamp geweest. Een kamp wat belegerd wordt nog steeds. Waar heel veel mensen, bijna 30.000 mensen als het ware ingesloten uh, zitten. En als je daar denkt, ja, dat is gewoon constant. Wordt constant gevochten en uh, schoten uitgewisseld. Dus dat, dat is aan de orde van de dag. U kwam eraan met een uh, toestel vol met uh, hulpgoederen. Hoe ging dat eigenlijk op dat vliegveld? Um, kon, u kon landen maar, en, en toen? Ja... Kijk, in die zin is het een unicum. Hè. Toen wij dus uiteindelijk besloten om, om snel iets op gang te zetten... en toen hebben we gezegd we willen ook graag dat er snel uh, iets aankomt aan hulp... Hè, die we dan willen uitdelen in plaats van dat het op 7, 8, het een paar weken gaat duren. Uh, maar ja, met alle risico's van dien. Je weet feitelijk niet wat je te wachten staat... buiten dat je hè, alle, alle processen ingaat van, van vergunningen, aanvragen, et cetera. Nou, zo'n vliegtuig is helemaal uitgestorven. Er, er gebeurt helemaal niks. Er vliegt bijna niks. Dus, um, op het moment van aankomst uh, van het vliegtuig, net ik alles uh, afgelost, Wij, het was s'nachts. Wij zijn daar, uh, een paar uur later waren we bij de, bij de goederen. En, uh, en voor de toeristen waren we met vrachtwagens onderweg naar ons depot in Damascus. Dus, dus in die zin uh, ging dat boven verwachting. Uh, ik moet ook heel eerlijk zeggen dat dat niet per se van de, van de kant van de regering direct de bedoeling was. Er werd tegen ons gezegd, ja, er moeten dingen gecheckt worden, dat kan nog lang duren. En ik, ik heb duidelijk gemaakt van, jongens, eh, wij komen uit Nederland. Eh, er is enorm veel, veel men wachtbaar, laat ik zeggen, ja. Dus mocht het misgaan, dan, uh, ja, dan heb je straks een PR-probleem, uh, zeg ik er natuurlijk bij. En uh, ja, dan worden belletjes gepleegd... en dan wordt er gemompeld en dat soort dingen. En uh, binnen een paar uur hadden we alles mee. Ja, en vervolgens ging het naar de depots. Is het ondertussen ook op de plek van de bestemming aangekomen? Want ik neem aan dat het niet in de depots blijft liggen. Nee, we hebben ja, niet alles. We zijn natuurlijk meteen de vliegdags vrijdag begonnen. Uh, of sorry, vrijdagnacht aangekomen, zaterdagochtend. En wij zijn feitelijk zaterdagmiddagavond begonnen met uitdelen. Uh, een deel van ons team is er nog. Uh, die, zijn nog uh, die zijn daar nog een week. Een ander deel is teruggekomen inmiddels in Nederland... Um, dus we hebben, laat ik zeggen, ik denk een derde al meteen kunnen uitdelen aan de, aan de behoeftigen. En dat gaat nu elke dag, uh, elke dag door. Ja. En moet u daarvoor gedwongen samenwerken met uh, het, uh, het regime? Nee, um, ik wil het geen maar, samenwerking noemen. Nee, je, nee je dat is de kritiek die er wel uh, komt hè, op dit moment uh, ook ja, op, uh, op er is enorm, Nou, er is enorm veel kritiek uh, van, een, van een bepaalde groep. die uh, feitelijk de context van oorlog niet begrijpt, uh, die niet begrijpt dat je als hulpverlener. Als in die zin overal moet kunnen komen. Um, zonder dat dat betekent dat je met, met de tiran, in dit geval of de oppressor, samen gaat werken. Um, Daar wordt natuurlijk vanuit de kant van de Syrische regering. is er een aantal keren. Een poging gedaan om, om een deel van de goederen via hun kanalen te verkrijgen. Maar ik zeg daar, ik heb er elke keer simpel bij gezegd: wij uh, zijn uh, een niet-regeringsverbonden organisatie uit Nederland. En onze donateurs die willen niet dat het met derde partijen, samen met wie dat ook mogen zijn. En, en dat wij feitelijk de goederen zelf uitdelen. Wij werken met de VN samen. En nog zelfs dan delen wij de goederen zelf uit. Dus ja, uh, het is niet makkelijk. Um, uh, maar men, men, men vergeet of men begrijpt niet welke keuzes we hebben gemaakt. Kijk, in de oppositiegebieden, zou ik maar zeggen, uh, wordt er enorm veel uh, hulp, uh, gebracht. Vanuit Turkije, vanuit heel veel landen. Uh, heel veel organisaties, heel goed. Maar juist omdat Damascus en, en de regio um, uh, nog steeds onder controle is van de overheid, willen heel veel of heel veel mensen daar niet komen. Met als gevolg dat het, het, zeg, laat ik zeggen, het humanitaire drama alleen maar groter wordt. En dat hebben de VN gezegd, heeft het Rode Kruis Gezegd, hebben heel veel internationale organisaties gezegd. En wij hebben dat gezien een maand geleden. Hebben gezegd: Nou, daar willen wij dus op inspelen. Het is dus voor ons een hele bewuste keuze. Ja. Um, en, en, uh, en, en in die zin denk ik een hele goede keuze. Omdat als wij dat niet doen uh, en, en andere partijen hopelijk met ons, dan, uh, dan gebeurt het gewoon niet. Zo simpel is het. Meneer Chappie, ik dank u wel. Dank u. a so sober mind when you're trying to be so chill and fine I fell for it completely when it snuck up on me from behind I had a En beams, Scarlet May was dat. Een opvallende rectificatie vanochtend in de kranten. Misschien heeft u hem al gezien. Albert Heijn waarschuwt voor een fout in een kerstrecept uit haar eigen blad, Alle Handen. Mensen die het recept voor crêpe suzette uitwerken, die moeten die van de receptenmakers flamberen in 0,75 liter Grand Marier. En dat is zo'n beetje de hele fles. We gaan erover praten met Robert van Bekhoven, bekend van het succesvolle televisieprogramma Heel Holland Bakt. Goedemorgen. Als, als, u dat, als u dat zo leest, dat, dat, dat recept, Heeft u ja. dat, dat zou u meteen doorhebben? Ik zou eerst denken dat wordt een vrolijke kerstding <laughs> ja. ja. Nee, maar uh, het, het, het is meer van. Het, je, ja, het je hebt... is wel lastig sommige recepten lezen. Ja. ja 0,75 of 75 centiliter of 75 milliliter. Het is altijd wel lastig, maar dit is toch ja. wel ongelofelijke hoeveelheid. Denk ja, je er nou ja. niet automatisch van? Nou ja, dat is eigenlijk veel te veel. Ik denk dat iemand die aan het koken is en graag kook, denkt bij zijn, eigen, dit zal wel een klein beetje minder moeten uh, zijn. Maar ja, met kerst staan we met z'n allen natuurlijk in de, in de keuken. Ja, dat klopt. Ja. Dus uh, ja, de, uh, ja, riskant. Maar uh, ik denk dat het best wel goed gaat. Ja. En, uh, yeah. Want wat als je flambeert met te Ik bedoel, dit is ja. wel echt enorm te veel. Maar gewoon überhaupt, als je met te veel uh, sterke drank gaat flamberen. Is dat gevaarlijk? Uh, ja. Ja, er kan wel een enorme steekvlam komen, natuurlijk. En uh, ik vind het gevaarlijk dat die branddekens het dan niet zo heel goed doen tegenwoordig. Hoe uh, wil je dat ja, ook nog? Nee, het dooft bijna ook al zoveel, dat gaat bijna niet. Dat, dat weet iedereen wel. Dat, dat kan niet eens in de pan denken. Nee, nee zoveel, zoveel is het inderdaad. Trouwens, ja. opmerkelijk vandaag, zeg ik er even tussendoor... die advertentie, die rectificatie van ja, uh, Albert Heijn... staat ja. bij het AD op dezelfde pagina als dat verhaal over die blusdekens. Nou, goed. Ja, ja. Toeval bestaat niet, hè? zeggen nee, ze wel eens. Nee, nee, nee, inderdaad. Daarom. Dat dacht ik ook aan. Dus ja, die ja. heb je al meteen goed nodig. Hé, hey, maar eventjes het recept zelf. Hè? Uh, want daar kan je natuurlijk wel mee variëren. Ik bedoel... Um, Um, Iets meer sterke drank erbij. Wordt het dan lekkerder of uh, krijgt het een heel andere smaak? Nee, overdaad gaat, hè, zeggen ze. Je moet nooit uh, te veel toevoegen. Klein, ik zou gewoon een klein scheutje uh, in de dopje doen of in een klein glaasje en dan er dat bij doen. En doe je te veel, dan wordt het gewoon de ja, verdampt, die alcohol gewoon niet meer, zeg maar. En dan wordt het niet lekker van Ja, nou, ik kom namelijk op internet. bij ja. het zoeken ook naar kerstrecepten. kom je ook gewoon eigen gemaakte recepten uh, tegen van, ja. uh, van mensen. En die veranderen daar toch weer uh, het een en ander in. Ja, dat is altijd heel gevaarlijk. als mensen uh, thuis iets doen. en dan verandert het recept weer. en dat zet ze op internet. dan ja, zo verdwijnt langzaam een goed recept. iets wat bijna niet meer lukt. omdat bij sommige mensen thuis dan echt niet meer lukt. omdat de verhoudingen niet meer kloppen. Ja. De, die, die dingen komt u ook gewoon wel eens tegen? Want u ja, neuzelt ook, ja. denk ik ook wel eens op het internet. Ja, die, die kom je absoluut wel eens tegen. Dan moet je een recept lezen van iemand van een kandidaat. Bijvoorbeeld Denk oh oh, dat gaat niet goed. Of ja. de verhoudingen kloppen niet meer. En dan, ja, dan lukt het recept niet. Nee, dat klopt. Ja. Helemaal, altijd goed kijken. Dus ja. eigenlijk is het, is het advies, um, ga naar een goede internetsite... als je gewoon zelf ja. wat wil koken. Of misschien een ouderwets kookboek. Ja, dat is ik altijd. Ik koop een heel oude schoolboek, soms een schoolboek. Dus uh, dat is dan altijd een goede recept. Dat is een goede basisrecepten En daar kun je goed bij wisselen. Ja. Met, met, ja, met gewoon met een schoolboek staat het altijd goed. Ja. En daar kun je zelf experimenteren. Precies, eerst de basis en daarna moet je ja. gaan experimenteren. En ja, wat zo, gaat de meeste kok uh, zelf maken eigenlijk? Uh, ja, Ik heb een, een, een, een combinatie van, uh, van, van uh, yoghurt met kersen, zeg maar. Een uh, yoghurt met allerlei structuurtjes en uh, lekkere dingetjes. Ja, nou, daar, daar kan je volgens mij niet zoveel aan uh, veranderen, toch? Nee, daar kun je wel veel aan veranderen, hoor. Maar uh, allerlei bereidingen van yoghurt, zeg maar. Ah ja. Krokant en luchtig en bevroren. En, en, uh, en die, wel, die gaan door elkaar, maar ook krokante yoghurt, wat is dat dan? Ja, dat is gewoon uh, bijvoorbeeld een uh, koekje, die uh, yoghurtkoekje. Oh ja. Met extra yoghurt. Uh, en dan uh, leg je ze allemaal zo naast elkaar, allerlei structuurtjes. Ik pak een cake met yoghurt en, uh, en van alles. Ja, het water. Ja, nee. Vertel <laughs> mij maar, het water loopt me al in de mond. Ik moet nog ja, wat bijten, zeker? zelfs, ja, meneer Van Bekhoven. Ja, ja, Volgens mij wordt het een mooie kerst. Ik dank u wel. Jazeker, ja, u ook bedankt. <laughs> dat u ons te woord heeft willen staan. Robin, ja, van Bekhoven was dat. Dankjewel. Ik heb nog één bericht voordat het half acht is. En dat gaat over een koude kerst. En dat uh, gaan dreigt voor honderdduizenden Canadezen. Want een van de zwaarste winterstormen van de afgelopen jaren... heeft chaos veroorzaakt in de provincie Ontario. Elektriciteitsleidingen die bezweken onder hevige stormvlagen... sneeuwval en ijsregen. Really As you can see, that one's coming down over there.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 Maar binnen is het niet veel beter, want het is er koud. It's ten degrees inside right now, but it's been warm, so it's supposed to go down to minus 15 tonight. Uh, we have a wood-burning fireplace and so uh, we have, you know, rads for heating. We don't want it to freeze up, because that's going to be rough. In de stad Toronto zitten nog zo'n 200.000 mensen zonder stroom. Daarom is er op verschillende plaatsen in de stad opvang geregeld waar het warm is. There are cots, there are blankets, there are hygiene kits. People can have showers there. There's food.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 Some people are power then it gets knocked out again. And every time one of these branches fall, it just cuts out of hydro. We cannot stop it. De burgemeester kan nog wel eens gelijk krijgen, want volgens de weersverwachtingen wordt het alleen nog maar kouder. Mika. minus 11 tonight and tomorrow's high is, only minus 10. So today is minus 10. is minus Het wordt min -11 en morgen min -10. Baby, Baby, it's cold outside. Ook in, ook in Engeland en de rest van het Verenigd Koninkrijk... hebben ze last van zwaar weer. Wordt kerst verzorgd door een hevige storm. We gaan er zo over praten over het Nederlandse weer... met Ben Langkamp van Weerplaza. En na acht uur hoort u Anja van der Horst vanuit Londen. Promovendum vindt dat u zelf uw ziekenhuis moet kunnen kiezen. Wij zijn Promovendum en bieden al vier jaar op rij de meest complete zorgverzekering tegen de laagste premie van Nederland. Promovendum is de nummer één in verzekeringen voor hoger opgeleide, middelbaar en hoger personeel. Geen zorgen. Promovendum.nl Kerst bij RKK. Met de Zaltovenaar vanuit Alkmaar en Yvonne Jaspers als verteller van het kerstverhaal. Op Nederland 3 op kwart voor 5. En vanavond om half twaalf op Nederland 2. De kerstnachtmis vanuit Sneek. RKK raakt je ziel met kerst. U heeft nog maar zeven dagen de tijd om de zorgverzekering van Promovendum aan te vragen. Dit is Radio 1. Het is half acht, tijd voor het NOS Journaal. Hier is Doral Mevond. Het gaat flink keer. windkracht 7 aan de kust, windkracht 8. Maar de schade door de storm lijkt mee te vallen tot nu toe. Uit verschillende delen van het land komen meldingen van afgewaaide takken... omgevallen bomen en loshangende reclameborden. Maar voor, voor zover bekend zijn er geen gewonden. In Breda rukte de wind een deel van het platte dak van een flat los. Brokstukken daarvan kwamen terecht op geparkeerde auto's. In de buurt van Middelstum in Groningen... waaide een bestelbus van de weg in de sloot. De bestuurder daarvan bleef ongedeerd.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 De verkoop van elektrische auto's is de laatste maanden sterk gestegen. Volgens de brancheorganisatie, de RAI, zijn er dit jaar bijna 18.000 verkocht. Vorig jaar waren dat er nog ruim 5.000. Stijging heeft vooral te maken met belastingvoordelen. Als de auto nog dit jaar wordt gekocht, dan is de bijtelling vijf jaar lang 0%. Na 1 januari is de bijtelling voor compleet elektrische auto's 4%. En voor plug-in hybride auto's die ook met een stekker kunnen worden opgeladen 7% bijtelling.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 Het blijft nog een uurtje of twee, drie stormen, denk ik. Na tien uur dan gaat de wind geleidelijk al een beetje afnemen. Dan nou passeert er wel tegen het middaguur even een buienlijn. En daarbij kan de wind weer eventjes uitschieten. Maar eh, ja, na de ochtend zeker zal de wind geleidelijk aan verder gaan afnemen. Maar op dit moment dus nog een zuiderstorm. Zelfs af en toe zelfs een zware storm aan de westkust. Windkracht 9 tot 10. En zeker in de kustprovincies moeten mensen rekening houden... met zware tot zeer zware windstoten tussen de 90 en 110 kilometer per uur. Maar ook in het binnenland waait het stevig, hard of zelfs uh, stormachtig in Limburg. Uit het zuiden, windkracht 7 of 8. En ook daar windstoten, zo tot rond de 75 kilometer per uur. Ja, en als we verder naar buiten kijken, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Het is wel zacht, 10 graden ja. graad of 10. Helene de Geest met de verkeersinformatie. Nou, het lijkt erop alsof het verkeer in Nederland in ieder geval uh, weinig last heeft van de zware windstoten. Dat betekent niet natuurlijk uh, dat je niet moet opletten. Want in het hele land uh, ja, komen die zware tot zeer zware windstoten voor. Er staan op dit moment nog geen files. Het was een bijzondere ervaring voor astronaut André Kuipers. Hij was namelijk te gast, de slaapgast was hij, in het glazen huis. U hoort hem zo, na de ster.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 Het is de laatste dag van het glazen huis. In Leeuwarden proberen de disjockeys van 3FM zoveel mogelijk geld in te zamelen... Tegen de, in de strijd tegen kindersterfte door diarree. En daarbij kregen ze hulp van bekende Nederlanders. Zo van, was zoals vannacht astronaut André Kuipers, de slaapgast. Nou ja, van slapen kwam weinig terecht, dat merkte verslaggever Martijn van der Zanden. André Kuipers de hele nacht in het huis. Nu even in een halletje aan, aan de achterkant ergens. Hoe is het met je? Hoe is het met de een beetje kleine oogjes wel, hè? Ja, het valt nog mee, volgens mij. Ik voel me uitstekend. Het is voorbij gevlogen. En uh, we zijn er nog niet, maar het is absoluut. Uh, ik heb geen dips gehad. Het gaat één uh, ruk door. En af en toe zitten er goede dansnummers in. Dus wat dat betreft, uh, er kon gesprongen worden. Ja, ik heb ik gehoord dat je dat flink gedanst hebt, hè? Ja, dat, uh, dat houdt iedereen wakker. En het was, ik was helemaal verbaasd hoor. Dat met, met dit soort weer: uh, regen en wind. En, uh, toch, de, toch nog heel veel mensen. De hele nacht is het doorgegaan. Hè? De grote groep mensen die dan uh, nog te, heel enthousiast waren. En het is interessant om het publiek te zien veranderen. Ja, uh. Ik zag inderdaad ook dat je handtekeningen had uitdelen was. Ja, nu weer wel. Dat uh, was gisteravond zo. En op een gegeven moment verdwijnen de kinderen uit het beeld en dan uh, ja, dan komen de teenagers. en uh, uit de kroeg. Uit de kroeg, ja, en, uh, redelijk wat op af en toe. En, uh, en, op een gegeven, en nu zijn er weer kinderen. En het is interessant om dat uh, voor je ogen te zien gebeuren. Yes. Ik heb begrepen dat je ook nog in een soort van ruimtepak een moonwalk hebt gedaan? Ja, nou, dat is een beetje onverwacht. Het uh, idee was dat uh, mensen buiten het ruimtepak aan gingen doen op de foto. Maar toen was er ja, de, uh, een veiling zeg maar, van een nummer van Billie Jean. En uh, als het meer dan duizend zou opleveren, dan zou ik een moonwalk doen. En, en dat, hoe is het gegaan? Ja, dat, uh, toen, ja, toen blijkt dat het ook nog in het, in het maanpak uh, moest. Dus uh, ik denk, nou oké, okay, dat hebben we gewet. Dat ga ik doen. Het uh, was lastig omdat die schoenen heel los zaten. Dus ik kon de moonwalk alleen maar vooruit doen. Want normaal kun je hem heel goed natuurlijk. Ja, op de maat zelf wel. Ja. Ja, precies. Nou ja, voor jou is het natuurlijk ja, niks onbekend. Hè, met drie mannen opgesloten zitten in, in een huis waar je niet uit mag. Ja, er zijn een hoop overeenkomsten. Je bent bezig met bedieningspanelen. Met, uh, met laptops waarop staat wat je allemaal gaat doen. Contact met de grond. En je praat met de grond. Je zit opgesloten. Je wordt constant bekeken. Uh, dus dat, dat is allemaal heel vergelijkbaar met uh, een met ruimstation. Ja. Ja, alleen dan al inderdaad hier op aarde natuurlijk. Ja, dat ja, klopt. Maar de, de condities komen er redelijk overheen. Ja, je bent sowieso goed met, met radioacties. Hè? Want volgens mij de top 2000 heb je toen geopend vanuit, vanuit de ruimte. Nu hier weer. Ja, ja dat is leuk. Uh, nou, en nu Radio 1. Ja, <laughs> ook, ook, ook, dat, ook dat nog eens. Maar radio, dat, dat bevalt je wel, dit soort dingen? Ja, ik vind radio leuk. Ik ben altijd uh, ook gek geweest om hoorspelen. En, uh, ja, veel in, de, uh, veel in de auto en uh, radio. Ik, ik luister veel meer radio dan tv. Ik, ik zie eigenlijk geen tv meer. Uh, geen tijd voor. Maar radio, dat kan altijd. Nou, heel goed. Nog een paar uurtjes erin en dan lekker slapen vanmiddag? Uh, ik denk dat ik wel wat ga slapen. want er, er, Natuurlijk komt kerst eraan en dan word ik ook weer ver, verwacht dat v, fris en helder te zijn. Okay, nou, slaap lekker straks. Dankjewel. je Een vaste radio luisteraar. André Kuipers was dat. In gesprek met onze verslaggever Martijn van der Zanden. Dan tijd voor de sport met Filip Koken. Filip, we moeten het toch eventjes over Louis van Gaal hebben. Want gisteren dachten we nog met z'n tweeën dat hij coach zou worden bij Tottenham Hotspur. Maar nou zijn er heel veel verwarrende berichten. Het enige wat zeker is, is dat daar een andere trainer komt. Ja, in gedachten hoor je Louis van Gaal nu al brommen... Hè, over de media die weer eens voor hun beurt hebben gesproken. Media min min, roept hij dan. Maar ja, er zijn nogal, uh, de media heeft wel enige invloed gehad. Er zijn nogal berichten verschenen in de tabloids in Engeland... in oorlogzuchtige termen... van de Sherwood fighting van Gaal voor de hot seat uh, bij de Spurs, ja... Dat is allemaal niet erg prettig voor een club om mee te maken. Ja, die Tim Sherwood, dat is nu de interim trainer... die is aangesteld na het ontslag van de vorige trainer Villas Boas... Ja, dat is toch niet echt een nobody in Engeland. Die is kampioen geworden met Blackburn. heeft bij Tottenham weer gespeeld. heeft ook een paar interlands achter zijn naam gestaan. En die heeft ongetwijfeld achter de, achter de scherm met zijn vuist op tafel geslagen. Van wat, wat is dat nu, al die berichten over Van Gaal. En toen heeft de voorzitter voor rust gekozen. En hem voor anderhalf jaar nu vastgelegd. En is hij geen tussenpauze meer. Maar je weet wel hoe het in de voetbalwereld gaat. Als hij er binnenkort uitgaat vanwege slechte resultaten. Dan komt Louis Van Gaal vanzelf opnieuw in beeld. Ja, nou ja, er zijn zelfs kranten weer in Nederland die zeggen van. Hij is het tot aan de zomer. En daarna moet hij gewoon een stap opzij doen. En dan is Van Gaal de baas. En dan mag Sjöroek als hij mazzel heeft. Gewoon de selectie één dag in de week trainen. Ja, dat is uh, niet helemaal onmogelijk. Hij heeft in ieder geval voor korte termijn heeft hij, uh, rust gecreëerd. Hè, de, de voorzitter van de Tottenham Hotspur En uh, Sherwood zelf heeft nu ook het gevoel, uh, ook naar de buitenwereld toe... dat hij nu de eerste man is. En als hij dan wordt weggestuurd inderdaad, of, uh, of niet meer de eerste man is... Ja, dan krijgt hij inderdaad wel een behoorlijk geldbedrag mee. Want dan moet zijn contract worden afgekocht. Dus voor hem prettig en voor Van op termijn dan ook. Goed. Dan nog eventjes over ADO. Want ADO heeft een klacht ingediend. Eh, niet zomaar een klacht. Ze hebben een klacht ingediend tegen Zegt Tom van Siegem. Dat was de man die afgelopen uh, zondag die wedstrijd leidde. Hè, tussen uh, ADO en uh, PSV. Want ADO voelt zich onheus bejegend. Op welk vlak dan? Ja, uh, dat is uh, met name de assistenttrainer Henk Vrezer. Die, uh, ja, die, die heeft uh, um, Tom van Siegem meerdere malen uitgemaakt voor een eng mannetje. Naar aanleiding van de beslissing wat hij had genomen in de wedstrijd. En... Uh, um, ja, mijn enige punt van kritiek op Tom van Siegem die scheidsrechter is... dat hij de overleden grensrechten van vorig jaar erbij haalde... in zijn reactie achteraf. En uh, het respect wat sindsdien is afgesproken... Dat is allemaal waar, maar het is toch niet verstandig om dat te zeggen... in die woordenstrijd met uh, de assistent-trainer die hij heeft weggestuurd... ook een rode kaart te vergeven, dat had hij beter anderen kunnen laten doen. Maar ik vind het nog onbegrijpelijker van het bestuur van ADO... dat ze hierin meegaan, gezien ook de voorbeeldfunctie... die een betaald voetbalorganisatie heeft. Een bestuur hoort toch een handhaver te zijn... en een baken van rust hoort te deescaleren als de gemoederen verhit zijn... Ja, en daar lijkt het hier niet op. En ik denk ook dat de slechte resultaten van ADO hier ongetwijfeld mee te maken hebben. Goed, maar ADO heeft dus een klacht uh, ingediend. Filip, ik dank je wel. Wij spreken elkaar vast en zeker de komende kerstdagen. En zullen we het maar uitgebreid de komende kerstdagen eens hebben over schaatsen. Want er schijnt daar iets aan de hand te zijn de komende <lacht> dagen. Dank je wel, Filip. Oké, okay, hoi. We gaan het over de economie hebben. Hoe staat onze economie ervoor? Nou, volgens premier Rutte beter dan de afgelopen jaren. De weg naar boven wordt ingeslagen, dat zegt Rutte vandaag in de Telegraaf. 2014 wordt een jaar waarin de economie heel voorzichtig aantrekt. Zeggen trouwens ook de Nederlandse Bank en het Centraal Planbureau. We kruipen uit de recessie. Meneer Boonstra is de hoofdeconoom van de Rabobank. Ook nog hoogleraar economische en monetaire politiek aan de Vrije Universiteit. Meneer Boonstra, wat voor soort jaar hebben we eigenlijk achter de rug? Is het eigenlijk mee of is het tegengevallen? Nou, een hoopgevend jaar. In die zin, ik zou niet durven zeggen dat het een meevallend jaar is geweest. Je ziet toch dat we het afgelopen jaar een economische krimp hebben gehad. Mijn kloos is verder opgelopen. He, dus dat, dat valt niet mee. He, ten opzichte van eerdere raming was gewoon een slecht jaar. Maar je ziet wel in de loop van het jaar dat er tekenen zijn... dat ze nu toch echt wel de bodem bereikt hebben... en de eerste groene scheuten worden zichtbaar. Dus dat is het goede <lacht> nieuws. De groene scheuten van, uh, van Rutte. Maar ook waar bijvoorbeeld CPB-directeur uh, uh, Van Geest het over had... van namelijk dat de bodem eigenlijk ook bereikt is... en het herstel is begonnen. Ja, daar, daar lijkt het wel op. Het is nog heel voorzichtig. Kijk, de, de eerste tekenen is je op de huizenmarkt... He, dat uh, dat hebben we eigenlijk begin van het jaar al wel gezegd... Dat, dat we toch al dachten dat daar de prijzen te ver naar beneden waren doorgeschoten... en dat toch na verloop van tijd daar, daar enige stelsel optreden. Ja, dat, dat lijkt de afgelopen maanden, zo na het jarende toe, wel te zijn gebeurd. Maar die huizenmarkt, daar, daar, zit, daar, daar zit herstel. Dat, dat is goed nieuws. En die neemt de rest mee? Nou, daarvoor is het niet genoeg, maar het is wel goed nieuws. Kijk, achter, achter iedere verhuizenbeweging zit, zit, nou goed, er zit een verhuizer achter, de daar er zit een woninginrichter precies. achter, het tuintje wordt omgeploegd en gespit en gedaan door een tuinman en whatever. Daar zit dus een vliegwiel aan, aan aanvullende bestedingen bij. En dat is dus gewoon goed nieuws. Maar de economie is vooral zwak omdat de binnenlandse bestedingen, dan heb je het over de particuliere consumptie met name, maar ook de bedrijfsinvesteringen, die zijn vrij zwak en die blijven ook in 2014 nog vrij zwak. Oké, okay, maar hoe komt het dan? Geloven mensen er nog steeds niet in? Uh, nou, het, he het heeft een veelheid van oorzaken. Kijk, het consumentenvertrouwen heeft natuurlijk een enorme kleun gehad de afgelopen jaren. He, dat, uh, dat zat op in de recessie van 2009, uh, de bankencrisis die daar vooraf ging. Dingen over, die natuurlijk in het bankwezen zijn gebeurd. We hebben begin van dit jaar natuurlijk omvallen van SNS gehad. Ja, dat, dat, dat, dat is ook niet, duidelijk, niet goed geweest voor het vertrouwen. We hebben natuurlijk de problemen met Rabobank, met Libor gehad. Dat, is, uh, dat heeft toch het bankwezen opnieuw weer slecht in, in, in het nieuws gebracht. Dat helpt allemaal niet... Wat ik zelf denk dat de doodsteek wordt voor het is geweest, is trouwens de, de korting op pensioenen. Probeer mensen maar eens uit te leggen dat Nederland de mooiste pensioenfondsen ter wereld heeft. Die over het algemeen keurig renderen. Die groter zijn dan ze ooit geweest zijn. En toch moeten korten. Dat heeft mensen een enorm verkeerde been gezet. Maar dat heeft natuurlijk ook te maken met die enorm ingewikkelde methode. Het was bijna niet uit te leggen, ook niet voor journalisten aan mensen, van hoe het in elkaar zat. Nee, kijk, als je er van de buitenkant af kijkt, als, als econoom. Ik ben dus geen accountant, maar ik ben econoom dan zeg ik van ja, uiteindelijk is het toch gewoon een toezichtsfout geweest. En van, van tien jaar geleden al. Dat hele idee dat, dat, dat je de, de verplichtingen van pensioenfonds... gaat waarderen op basis van een dagrente... terwijl die verplichtingen zich in decennia in de toekomst vooruit bevinden, is waanzin. Ja. Is echt, economisch is het onzin. Goed, de, en dat hebben we zelf ja, over ons heen getrokken. Ja. En, en dat, dat, dat had men kunnen repareren, heeft men nog steeds niet gedaan. Maar goed, dat is even de techniek. Het, het effect ja. is op mensen dat ze iets hebben van... Oké, okay, ook ja, dat nog. Ja, ook, ook dat nog. En, en ook, het triest is ook nog eens keer dat het niet nodig was geweest. Dat, dat is even het punt dat ik wilde, wilde maken. Kijk, en, en wat, je dan, wat daar bovenop komt... is dat de koopkracht nu jaar in, jaar uit neerwaarts is. En dat heeft voor een deel te maken met een buitengewoon zwakke loonontwikkeling. Dus de, de lonen ontwikkelen zich veel te, te zwak. En daar zijn zijn lastenverzwaringen bijgekomen. Eh, opgelegd door de overheid in poging om het overheidstekort... Op, eh, onder de ja. 3% te brengen. Ja, en dat alles zet gewoon de consumptie onder druk. En je ziet ja, dat... met die loonontwikkeling, daar hoort ook altijd wel weer een verhaal bij. Zowel uit de politiek, maar ook bij de werkgevers. En voor een deel soms gesteund door de vakbeweging. Is van, op het moment dat we teveel loon gaan vragen... ja, dan concurreren we onszelf eigenlijk kapot. Ja, ja dat is een beetje de redenering van 30 jaar geleden... die op dit moment absoluut geen opgeld doet. De ja, maar context... dan zegt u eigenlijk, we bestrijden die crisis... Met het verkeerde recept. Ja, nee, maar dat, dat is ook zo. Kijk, we zijn ooit begon, ooit loonmatig hebben we ingevoerd, eh, begin jaren tachtig. Toen waren de lonen te ver opgelopen. He, toen stond de concurrentiepositie van Nederland onder druk. We hadden een tekort in de buitenlandse handel, he, een van de, de laatste jaren ongeveer dat we dat hadden. Um, en ja, dan moet je lonen matigen. Eh, glashelder. He, ze waren te ver opgelopen. In de huidige context uh, zijn de lonen al jaar in jaar uit nul uh, tot negatief. Uh, onze concurrentiepositie is extreem goed. We hebben een krankzinnig groot overschot in de buitenlandse handel. In verhouding tot andere landen is het volstrekt disproportioneel. We boffen gewoon dat we een klein landje zijn... dus valt iets op in de rest van de wereld. Maar we hebben een krankzinnig groot spaaroverschot als land. Die concurrentiepositie van Nederland is, is, is buitengewoon sterk. En je ziet dat het midden- en kleinbedrijf, en dan heb je het met name over detailhandel en de bouw, die is het heel erg moeilijk. En dat is puur 100% het gevolg van het feit dat er te weinig koopkracht onder de mensen is. He, dus werkgevers hebben vaak de neiging om lonen alleen maar als kosten te zien. Maar ze vergeten dat de loonkost van de een voor de ondernemer om de hoek weer inkomsten zijn, want dat geld wordt natuurlijk uitgegeven. Ja. En daar zit echt een probleem, een groot ja. probleem. Maar goed, je tuintje houdt ergens op, en meestal kijkt men niet verder dan de grens van het tuintje, zeg je dan altijd. Maar laten we nou ja, even kijken: ja, kijk, kijk, kijk twee, twee dingen. Ten eerste heb je dan een overheid die moet zorgen dat er enig evenwicht is, en daar ja. heeft de overheid in verzuimd. Voor een deel omdat de overheid zelf loonmatiging propageert... omdat het een vrij makkelijke manier is... om zelf geld naar binnen te harken voor de begroting. de ambtenaren. Ja, van de ambtenaren salarissen. Terwijl het tegelijkertijd het macro-economische effect... op dit moment gewoon echt negatief is. En dat wordt al een aantal jaren geroepen. Het is vanuit het planbureau planbureaus aangegeven. Zelfs de Nederlandse bank heeft aangegeven dat de loonontwikkeling... in Nederland te zwak is. En dat is toch wel echt een historisch unicum. Institutioneel is het probleem dat we natuurlijk nog steeds... geen goed functionerende vakbeweging hebben. Dus het evenwicht in de onderhandelingen op dit moment... is natuurlijk gewoon ver te zoeken. Laten we kijken naar 2014. Wat worden de grootste hobbels in 2014? Nou ja, het basisgevoel bij 2014 is dat het voorzichtig de goede kant op gaat. En dat is nog niet spectaculair. We denken eigenlijk dat, dat we gemiddeld genomen... nog steeds geen groei zullen zien volgend jaar. Maar goed, de anderen zitten daar iets boven. De OESO zit er iets onder. Het ligt eigenlijk in de foutenmarge dicht tegen elkaar, die voorspellingen. We delen allemaal hetzelfde beeld van... door het jaar heen een voorzichtige groei... die volledig wordt gedragen door de externe sector. De export, de uitvoer van goederen en diensten. Binnenlandse bestedingen die dan toch nog wat, wat zwakker zijn. En daardoor dus ook een werkloosheid die voorlopig nog niet daalt. Die blijft oplopen. De, die blijft oplopen. Nou ja, goed, de, de meest recente signalen zijn wat hoopgevend. Dus misschien valt het oplopen er wel mee. Maar een duidelijke daling van de werkloosheid. Geen enkele voorspeller voorziet dat al voor 2014. He, dus dus dat, dat, dat is het beeld. Een, een, een, een, een, ja, een, een iets beter jaar dan 2013. Maar we zijn er nog niet. Nee. Uh, wat er fout kan gaan. Europa. He, ook daar zien we nu dat het de goede kant op beweegt. He, dus dat is hoopvol. Er zit wat groeiende Europeen in de monetaire Unie, oh, oh, dat is goed, wat kan, uitvoers. Wat kan er naar fout gaan in Europa? Nou, er moet natuurlijk nog heel veel werk worden verzet. He, kijk, dat zijn natuurlijk allemaal uh, goede intenties. Er wordt een bankenunie gevormd en daar, daar zijn nu ook grote stappen gezet de afgelopen weken. Dus dat, dat, dat is op zich goed nieuws. Dat zal de financiële sector stabiliseren. Maar waar bijvoorbeeld nog helemaal niks is gebeurd, uh, is aan de fragmentatie uh, van, van de financiële markten in de monetaire Unie. Ja, en dat is, dat is al een heel oud stokpaardje van mij. En ik, ik heb in de afgelopen jaren alleen maar mijn gelijk gekregen. Vind ik zelf dan. <lacht> uh, zonder eurobonds krijg je die monetaire unie niet structureel stabiel. Ja. En dat betekent dat als, als in een land toch weer een keer een probleem is. financiële markten schrikken weer. Dan kun je zo weer uh, een, een crisis als in 2012 krijgen. Ja, voor iedereen die even denkt van Eurobond. Dat is wel een bekend woord. Uh, heb ik wel een keer eerder gehoord van die boonstra. Dat is dat je in Europa eigenlijk uh, in, uh, als Europa zijnde uh, schatkistpapier uitgeeft. Ja, in het plaats ook... van ieder land afzonderlijk. Ja, het idee is dat, uh, dat je een, een, in ieder geval het grootste deel van de staatsschuld gemeenschappelijk financiert. Er zijn meerdere varianten. Maar er wel op een manier dat je geen een gedrag van zwakke landen kan krijgen. Dat is het ene van Europa. Maar we krijgen toch niet een jaar te zien... waarin weer landen gaan aankloppen bij Europa of de ECB... omdat ze steun nodig hebben? Uh, nou, dat, dat zullen we nog zien. Uh, o oh ja? Nou ja, kijk, om, om te beginnen... Er zullen altijd... Het in, in is in het verleden altijd zo geweest... Het zal de toekomst altijd zo zijn... Zal het wel eens een keer ontsporen in een land? Dat soort dingen gebeuren nou eenmaal, helaas. En dat kun je ook niet zeggen, Ja, dat zijn de landen die zich niet aan afspraken houden. Als je terugkijkt, de landen die zich het best aan de Europese afspraken hebben gehouden... waren Spanje en Ierland. Veel beter dan Duitsland. Veel beter dan Nederland ook. En toch zijn die landen groot in de problemen gekomen... omdat je nou eenmaal in de markteconomie niet alles met centrale regeltjes kunt afdekken. En dat zal in de toekomst ook weer gebeuren. Dus ik hoop niet volgend jaar... Maar je kunt niet uitsluiten, sterker nog... het is vrij waarschijnlijk dat er ergens in de toekomst... wel weer eens een keer een staat in de problemen komt. gebeurt in de Verenigde Staten ook om de havenklap. He, dat in Californië is het geweest, Nevada is het geweest... New York is een keer als stad failliet gegaan. Daar moeten we ook niet en altijd over doen. En dat ontregelt niet het hele systeem. Omdat het systeem zo is ingericht... Eh, dat, het, dat je geen uitstralingseffecten naar andere gebieden kunt hebben. Ja. En, en dat, dat is de fundamentele zwakte van de Europese Unie. dat als het in Europa zo is, dat als een land echt een probleem is... financiële markten in no time de hele Europese Unie weer in het ongereden kunnen krijgen. Ja, want als er er ergens iemand komen. bibbert, dan bibbert heel Europa. Ja. en dan bibberen de financiële ja. markten mee. En het is zo buiten proporties, hè. als je dat Nederland zou vertalen, zou, zou het komen van als je een financieel probleem op Urk zou hebben, dat heel Nederland niet meer zou, zou functioneren. Ja. Hè, zo is ongeveer de verhouding Nederland naar de Europese ja. Unie doet. <laughs> hè, dus dus het, is, het is echt een ontwerpfout. Ja, wat voor woord gaan we plakken op 2014? Zijn we optimistisch? Zijn we, nou ja, kiest u eigen woord maar? Eigenlijk nog steeds een overgangsjaar, maar wel met, met duidelijk uh, herstel dichterbij. Dan wens ik u een goed overgangsjaar van hetzelfde. Elke werkdag, s ochtends van zes tot half tien... het LOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Torn apart in my life. Nothing to depend upon. No more too cold to feel. Like nothing is real. Hang on, hang on Feel the fire in my blood Gonna set our world alight again Temperature's rising My temperature's rising ...komt uit Amsterdam. Staat natuurlijk voor Mokum. Het NOS Radio en Journaal Media Overzicht. En Lideke staat voor zichzelf. Lideke Morsinkhoff. Goedemorgen. De harde wind, die momenteel over de kustprovincies raast... ...zorgt her en der voor overlast. RTV Noord meldt dat ter hoogte van Middelstum... ...een busje in de sloot werd geblazen. En volgens RTV Noord-Holland rijden de treinen tussen Haarlem en Zandvoort niet... ...omdat er een boom op het spoor ligt. En bij RTV West gaat het over afgewaaide takken en gevelplaten. In geen van deze gevallen raakt iemand gewond. De laatste dag van de drie dj's in het Glazen Huis in Leeuwarden is begonnen. U hoort bij ons al de hele morgen verslaggever Martijn van der Zanden daarover. En dat betekent ook dat de vele acties... die door heel Friesland gehouden worden voor Serious Request... op hun einde lopen. Om op Friesland besteedt aandacht aan de poepactie... van de buitenschoolse opvang in Sneek. Een van de kinderen vertelt wat de kinderen hebben gedaan. Nou, bij elk eh, poepje bij ons op de BSO en bij de kinderdagverblijf... Eh, moest je 1 euro geven... En daarvoor hebben we 200 euro opgehaald. En um, de kleine kinderen hebben eigenlijk het meeste opgehaald dan de grote. Hij wordt op eerste kerstdag s'avonds pas uitgezonden bij de ARD. Maar de Tagesschau kent nu de inhoud van de kersttoespraak van de Duitse president Joachim Gauck al... Daarin roept hij op tot meer openheid en tolerantie voor vluchtelingen. Die zijn volgens Gauk niet op zoek naar een gespreid bedje... maar willen hun slechte levensomstandigheden achter zich laten... en kunnen daarbij wel wat hulp gebruiken. Kersttoespraak wordt in Duitsland vooraf verspreid... met enkele stemmige foto's erbij. Op de website van de Takenjau zien we Gauk in een keurig pak... voor een kerstboom met rode kerstballen en echte kaarsjes. NRC Next eert Jezus vandaag met een themanummer... en heeft daarom in zijn rubriek Next Checked uitgezocht... of Jezus inderdaad in het jaar 1 werd geboren in een stal... in de nacht van 24 op 25 december. De overgeleverde literatuur, namelijk de Bijbel... biedt niet zoveel uitkomst voor de check... want de geboorte van Jezus wordt daarin eigenlijk... helemaal niet zo uitgebreid beschreven. krant concludeert dan ook dat Jezus' geboorte... gewoon niet te checken is. Want de Bijbel is literatuur en literatuur verkondigt een waarheid... die boven de werkelijkheid uitstijgt. Daarom houdt de krant de stelling dat Jezus met kerst is geboren voor waar. Om eraan toe te voegen dat je net zo goed het omgekeerde zou kunnen beweren. Nou, u hoort Stille Nacht en de BBC gaat op zoek naar de geschiedenis van dit immens populaire kerstlied. Het werd ruim 200 jaar geleden voor het eerst opgevoerd in Oostenrijk op een gitaar. De gids van het speciale Stille Nachtmuseum legt uit waarom. Joseph Mohr, he himself, he liked to play the guitar, and he insisted, as he gave the song to Franz Kafka Kubler to write the composition, that he should do it for the guitar. Something extraordinary in 1818, if you mention that a guitar and a priest played a guitar, something un completely unusual in this time. Ja, componist was dus een groot liefhebber van de gitaar en dat een priester gitaar ging spelen in de kerk. Dat was in die tijd erg uitzonderlijk. Kerstbomen die zijn er natuurlijk in allerlei soorten en maten, en de elf meest wonderlijke zijn door de Huffington Post afgebeeld. Midden in Washington staat er bijvoorbeeld een... van tientallen meters hoog vol met kleine gekleurde lampjes. En in Oslo staat er een opgebouwd uit allemaal bollen van licht. land is hofleverancier van deze kerstbomen, top 11. En dat is... Nederland. Op 10 staat de kerstboom op de markt in Gouda. Naast het sprookjesachtig verlichte oude stadhuis van de stad. En op 5 staat de verlichte zendmast bij IJsselstein. De grootste kerstboom van Nederland. Zie je prachtig als je zochtens vroeg richting Hilversum gaat rijden. Een soort blaken is het.